7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. VN-veiligheidsraad eist unaniem aftreden president Jemen. Kroonprins Saudi-Arabië overleden. En NAVO wil missie in Libië nog deze maand beëindigen. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie over Jemen aangenomen... waarin president Saleh wordt opgeroepen terug te treden in de ruil voor onschendbaarheid...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 De Soedische televisie onderbrak de normale programmering om het nieuws bekend te maken. Er werd gezegd dat hij in het buitenland is overleden. De kroonprins kampte al langer met gezondheidsproblemen. In 2009 was hij al eens in New York voor behandeling van een ziekte die nooit bekendgemaakt is. De precieze leeftijd van de kroonprins is onduidelijk. Hij was in elk geval boven de tachtig.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 Bij zijn aanhouding leefde Gaddafi nog... maar er bestaan verschillende lezingen over hoe hij om het leven is gekomen. Op videobeelden is te zien hoe een gewonde Gaddafi... na zijn aanhouding wordt belaagd. De hoogcommissaris voor de Mensenrechten van de VN... noemde de beelden verontrustend en riep op tot een onderzoek. In Colombia zijn tien militairen gedood... door strijders van de terreurbeweging FARC. De militairen liepen in de havenstad Tumaco in een hinderlaag. Dat was de bloedigste aanslag van de FARC in ruim een jaar tijd...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 Morgen is er een EU-top gepland met alle regeringsleiders. Het is nog maar de vraag of er dan al besluiten worden genomen. Voorzitter van de Europese Raad, Van Rompuy, heeft voor woensdag alvast een extra Europese top ingelast. Het RTL 7-programma Voetbal International heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kijkers konden via internet hun stem uitbrengen op hun favoriete programma. Een Voetbal International van Wilfred Gené en Johan Derksen kreeg 37 procent van de stemmen. Voor de prijs waren ook de Voice of Holland en Wie is de Mol genomineerd. Derksen noemde de prijs eervol, ook al heeft hij naar eigen zeggen... niet zoveel met dat hele circus. Er waren ook prijzen voor tv-persoonlijkheid van het jaar. Bij de vrouwen won Linda de Mol en bij de mannen ging de prijs naar... net als vorig jaar, naar Jeroen van Koningsbrugge. Het weer, de dag begint koud, met op veel plaatsen vorst aan de grond. Vanmiddag is er veel zon, er staat weinig wind... en de temperatuur die stijgt naar een graad of 11. Ook morgen en maandag zijn zonnig en droog. Het wordt dan 11 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. Vanaf dinsdag meer kans op neerslag. Vandaag maak ik een echte husky safari. Te gek!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 Bert van Sloten. hele goeiemorgen. Het is zaterdag 22 oktober. Het is de dag dat Manuela jarig is. Ze wordt 40 en de zanger is ook blij. Nog meer blije gezichten, maar dan bij Voetbal International... dat een lange neus trok naar de Goose matras... door de belangrijkste prijs in TV-land te winnen. En vervolgens niet te komen opdagen bij de prijsuitreiking. In de rij in Misrata ook veel blije gezichten. Veel mensen willen met eigen ogen het lijk van de dode tiran zien. En niet iedereen bij Trots op Nederland is blij met het vertrek van Rita Verdonk uit de politiek. En blij is een woord dat al helemaal niet van toepassing is op de ministers van Financiën. Veel wordt er niet verwacht van de eurotop dit weekend om de problemen in de eurozone aan te pakken. Daarvoor liggen de standpunten van Duitsland en Frankrijk om een oplossing te vinden voor die eurocrisis nog te ver uit elkaar. Toch was er één lichtpuntje te melden, want er is een besluit genomen. Griekenland krijgt 8 miljard euro aan steun. Correspondent Joris van Poppel. Nou, lichtpuntje, betekent dat ook dat er voldoende licht is aan het eind van de tunnel? Nou, er is nog heel veel werk te gaan en ze stonden echt absoluut niet op de tafel te dansen hier hoor, met dat ene besluit gisteren. Uh, uh, ze wilden zelfs geen, geen niks zeggen na afloop, geen persconferenties, ondanks dat er toch een klein beetje dat goede nieuws is dat er nu een akkoord is over een lening die al was toegezegd, een deel daarvan, 8 miljard, gaat Griekenland nu krijgen omdat ze hun begrotings, begrotingsplannen hebben doorgevoerd. Dit, uh, deze week gestemd in het parlement. Uh, maar. Dat is dan wel weer afhankelijk, wordt er meteen bijgezegd, van alle andere besluiten die dit weekend en volgende week worden genomen. Uh, als die niet worden genomen, dan gaat dit ook niet worden. Dus ja. een heel klein lichtpuntje. Goed, een heel klein lichtpuntje. Griekenland heeft uh, een beetje lucht ook uh, door die 8 uh, miljard. Tot het eind van het jaar in ieder geval hebben ze, hebben ze geld. Maar het probleem is natuurlijk nog lang niet opgelost. Nee, precies. Waar, ze, waar het echt om gaat dit weekend is een permanente oplossing voor Griekenland. En dat betekent dat je het land eigenlijk voor een deel failliet moet laten gaan. Eh, dat, dat ongeveer de helft van de, of minimaal de helft van de schulden zullen moeten worden kwijtgescholden. Dat moeten de Europese banken dan doen. En, en daarnaast. Is het probleem niet alleen Griekenland natuurlijk, maar ook Italië en Spanje dreigen in de problemen te komen? Nou, ja, als dat gebeurt, dan heb je veel meer geld nodig. Dan moet dat noodfonds dat er nu is moet veel groter zijn. En daarover gaat het uh, dit weekend en volgende week echt. Uh, wie gaat dat betalen? Nou, daarvoor is, daarover is gisteren wel een heel klein beetje gepraat. Maar dat ligt allemaal zo complex. Dat gaan de ministers van Financiën zelf niet kunnen oplossen. Dat moeten echt. De, de, de premiers en de presidenten doen die morgen en woensdag hier komen. Ja, Ondanks het feit dat het heel complex is, Joris. Euh, laten we even proberen toch een klein tikje te ontrafelen. Als ik zeg het ligt vooral tussen Frankrijk en Duitsland, dan zeg jij? Dat klopt helemaal. En dan gaat het met name over wie betaalt. Frankrijk zegt we moeten een Europese oplossing hebben. De Europese Centrale Bank moet veel meer geld ter beschikking stellen om pro uh, probleembanken te te stutten, om Griekenland en andere probleemlanden te stutten. En Duitsland zegt, ja, dat is heel mooi Europees geld, maar dat betekent eigenlijk vooral Duits geld. En dat willen we niet. We willen dat ieder land op zich eerst zichzelf redt. En pas als het echt niet meer kan, dat er dan een Europese oplossing komt. En Frankrijk ook precies het tegenovergestelde, omdat met name die Franse banken eh, erg eh, veel hebben geïnvesteerd in Grieks, Italiaanse schuldpapier. Dus die dreigen het eerst in de problemen te komen. En Frankrijk dreigt ook zijn triple E-status te verliezen. Kredietwaardigheid van Frankrijk. Als die naar beneden wordt bijgesteld door de ratingbureaus... dan is dat heel slecht voor Frankrijk. Sarkozy zit net voor de verkiezingen. Maar het is ook weer heel slecht voor het Europese, Europese noodfonds. Want dat is afhankelijk van triple-A-landen... Duitsland is een grote, Nederland en Frankrijk. Als Frankrijk wegvalt, ja, dan stort dat kaartenhuis in elkaar. Dan stort dat hele noodfonds in elkaar. Yes, dus alle iedereen alles is van, van elkaar afhankelijk. Precies, alles heeft met, uh, met elkaar uh, te maken. Nou is er voor dit weekend uh, van alles inderdaad voorzien. Uh, de ministers van Financiën bij elkaar. Uh, daarna de, de Europese leiders. En van Rompuy, uh, de grote baas van uh, Europa. Hij heeft voor woensdagavond nu al die extra top uh, belegd. Is dat gewoon voor de vorm? Of gaat iedereen er in Brussel gewoon vanuit dat ze die woensdag nodig hebben? De Duitse minister van Financiën zei, er is geen probleem, dat is democratie. Want de Merkel moet nog naar het Duitse parlement. Het Duitse grondwettelijk hof heeft gezegd dat het Duitse parlement veel nauwer betrokken moet worden bij de Europese besluitvorming. Dus Merkel moet nog naar het parlement om daar een mandaat te krijgen voor de afspraken die ze hier wil maken. Dus dat gaat ze maandag of dinsdag doen. Dus volgens de Duitse, Duitsers is dit gewoon een technisch probleem. Dat is natuurlijk... Nou ja, Een beetje rooskleurig verteld allemaal, want het was al de bedoeling... dat ze afgelopen vrijdag naar het parlement zou gaan. Eh, dat is niet gelukt, omdat er geen akkoord is. Zolang er geen akkoord is tussen Frankrijk en Duitsland... kan Merkel ook niet naar het, uh, naar het parlement. Nee, helder. Er wordt uh, een hoop gepraat. Ook trouwens in het Nederlandse parlement, want die komen vandaag uh, bij elkaar. Gaan wij weer na acht uur met twee Nederlandse parlementariërs over praten. Voor dit moment, dankjewel, Joris. En sterkte dit weekend met de verslaggeving. Dank je. Joris was staat uit Brussel. Dan in Nederland. Het werd niet... Wie is de mol? Of The Voice of Holland? De gouden televisiering werd gisteravond gewonnen door Voetbal International. Het enige programma's waarvan de makers nou eens niet in gala jurk in Carré zaten. Voetbal International was namelijk live te zien op een andere zender op RTL 7. En na de bekendmaking moest presentator Johan Derksen via een live verbinding nog wel even wat kwijt. Ik vind het geweldig voor alle mensen hier dat we gewonnen hebben... en ik vind het ook bijzonder leuk eh, ten opzichte van al die wijsneuzen... die ik de hele dag van vanochtend 7 uur op de radio heb horen zeggen... dat één programma het niet moet winnen, dat is Voetbal International... want dat is het faillissement van het Nederlandse tv-wereldje. Als het publiek ons gekozen heeft, dan zullen... Die mensen die verloren hebben en die mensen die het voorspeld hebben... zeggen dat het publiek smakeloos is. Dat verhaal ken ik ook. Maar wij zijn hier in de bescheiden kring erg blij dat wij met een klein programma... met een klein budget op een klein zendertje... al die grote wijsneuzen even te, te snel en te knap zijn afgeweest. En vervolgens werd er gejuicht en de feesttoetertjes werden geblazen. Onder andere door Wilfred Gené. De andere prominenten in Carré kregen verder het gebruikelijke programma. Met fans aan de rode loper en een grote tv-persoonlijkheid die de uitreiking deed. De drie genomineerden zijn... Wie is de mol? Alweer voor de vijfde keer. The voice of Holland. Leuk programma ook hoor, voetbal international. De rode lopen voor Carré, maar niet iedereen mag naar binnen. Heel veel mensen staan te wachten en azen op handtekeningen. Op wie zijn jullie te wachten? Nick en Simon, maar die zijn al naar binnen. Dus uh, ja. Heb je ze gezien? Ja, ik heb ze wel even net voorbij zien uh, rennen. Dus uh, het is eigenlijk hopen dat we ze dadelijk nog een keer zien. Wat uh, wil je dat ik ze vraag? Want misschien lukt het mij wel om ze even te spreken. Uh, nou, of het uh, mogelijk is dat ik misschien straks met de foto kan. Want daar wacht ik al toch al een tijdje op in de kou. Dus, uh... En jouw naam is? Marianne. Hallo, Hello. hebben jullie al handtekeningen? Nee. Daar nee? Nee, nee, komen we ook niet voor, we komen voor het gala. Ja. Maar jij mag naar binnen bedoel je? Ja, ja je kan gewoon elk jaar kaarskoper. gewoon kijkers kopen. Ja, dan zit je wel ergens bovenin in een ja. bezemkast. Met kaarskoper. hoeveel vriendinnen zijn jullie? Met, Met z'n zestien. Met oh, zestien ja. Ja. Met zes en allemaal in zo'n gala mogelijke jurk. Ja. ja, Het moment is daar, de stemmen zijn geteld. Wie wint de gouden televisiering? 2011. De winnaar is voetbal en de wedstrijden. Ja, ja. Nick en Simon zeggen, uh, we gaan nog even feest vieren. We hadden gedacht dat we zouden winnen. Buiten staat Marian te wachten. Die probeert al heel lang met jullie op de foto te gaan. Zouden jullie vanavond met haar op de foto willen gaan? Marian. Ik zal de namen volhouden. Nou, we zijn net bij de ingang met mensen op de foto gegaan, maar blijkbaar niet bij Marianne. We gaan het even doen. Ja, op naar Marianne. En dan verbijt je je teleurstelling en dan ga je vol lachend op de foto. Nou, absoluut. En uh, Johan en Wilfried, ontzettend gefeliciteerd. Maar ik, ik weet dat je er geen pest aan vindt. Nou, geef hem dan maar terug, hè. Maar het is wel een hele mooie ring. Jij bent Marianne, hè? Ja. En? Ik heb ze nog niet gezien. Nee? Nee. Daar loopt hij volgens mij, hoor. Ja, even met Marianne op de foto. Wie gaat het maken? Jee! Yeah. Ik heb hem! Ah, goed, echt op dit. En hoe voelde dat? Helemaal tof. Wat ging er door je heen? Uh, veel. Had je het verwacht? Nee. En wat zijn je toekomstplannen? Uh, nou, trouwen! Was je lang naar op zoek? Ja, sinds het begin. Dus ja, het is me nooit gelukt. Altijd te laat. Dus ja. Marianne, alvast heel veel geluk in de toekomst. Nou, dank En bedankt voor de foto. Dankjewel. Nou, ik ben helemaal happy. Ja. Nou, die van u, daar heeft ook nog iemand helemaal happy gemaakt. Een gelukkige fan in ieder geval. En Johan Derksen overigens liet gisteravond nog weten... dat hij vroeg naar bed ging na het uitreiken van de prijs. Want ja, hij moet vanochtend weer vroeg op. Hij moet een radioprogramma over de blues presenteren... op een regionale zender Radio Rijnmond. Wat gaan wij zo dadelijk doen? Nou, de smartlab Manuela van Jacques Herp, die zal hij niet draaien, is 40 geworden. Gisteravond was het feest... Er nou, dus is geen verkeersinformatie, er zijn geen meldingen... ook geen wegwerkzaamheden, in ieder geval niet gemeld. Dus we zijn snel klaar. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Morgen neemt de zittende president Christina Kiertner het in Argentinië op... tegen een handvol andere kandidaten. Maar door haar sociale programma en de keuze voor de arbeiders... heeft ze inmiddels dezelfde sterrenstatus als ooit Eva Perron. Hier, een demonstratie van jongeren en politie... Nou is een keer niet een demonstratie tegen een president en tegen een regime. Nee, hier in Argentinië demonstreren de mensen voor de president, voor president Cristina. La mejor, la mejor, de beste. Sí, sí, sí, muy buena, muy buena. Con Cristina, todo el pueblo está más Iedereen is helemaal blij met Cristina. Geniaal. Waarom? Sí. Por bueno? het Porque een una mujer muy fuerte, muy valiente, porque para enfrentar... Es is hele, ...moedige vrouwen, zegt mm -hmm. ze, sterke vrouwen. Want als je nou eens kijkt wat ze allemaal heeft meegemaakt... ...ja, haar, haar man is uh, vorig jaar dood gegaan, he. Lamentamos mucho la pérdida de este gran hombre. En ze vertelt hoe ze gehuild heeft over... En, uh, Nestor Kirschner, toen de hij de vorig jaar, de jaar de dood de ging. En mijn man huilde ook, zegt ze. Mijn esposo, yo, todas de hoek om en dan duikt hier pompeus, imposant het roze huis op. Het presidentiële paleis. Daar het balkon waar in de jaren 30 Eva Perón het volk toesprak. Hetzelfde balkon waar na het failliet van Argentinië en de enorme economische crisis van begin 2000 Nestor Kirchner tot president werd gekroond. En nu al vier jaar Christina Kirchner bereikt wat. Eva Perón nooit bereikt, heeft namelijk gekozen president van Argentinië worden. En nu zal zij hier binnenkort weer verschijnen, want het is gewoon absoluut zeker... ...dat ze de verkiezingen voor een tweede termijn gaat winnen. gracias. Ja, het is me gelukt. Ik heb me door het hek heen gekletst van het roze huis. En in deze hal is het dat Nestor Kirchner vorig jaar, precies een jaar geleden, lag opgebaard. Stond Christina Kirchner daar met een zonnebril aan zijn kist. Een treurende weduwe. Op een of andere rare manier is het hier in Argentinië altijd. Liefde, dood en macht die met elkaar te maken hebben. En de mensen tot waanzinnige adoraties drijven. Daar is de helikopter. Daar moet ze in zitten. Ja hoor, daar komt ze. Land op het dak van de fabriek. De aankondiging stond dat ze nieuwe machines ging inwijden. Ik ben hier present, voor alles wat ze zei. Er is En deze mevrouw... Oh, de tranen in haar ogen. Ze zegt ik ben hier om haar te bedanken voor alles wat ze voor de jongeren doet, voor de ouderen, voor de mensen, voor alles wat doet. ongelooflijk wat een emotie die vrouw losmaakt. Ah, hier zit ik dan helemaal hoog op een stallage in de fabriek te klapperen van de hoogtevrees om in godsnaam maar een glimp op te vangen van Cristina. Ik wil jullie zeggen dat jullie met me voor wat er in deze Morgen dus zijn die verkiezingen. De reportage was van Marion van Rooyen. De paus. de paus is enthousiast over de aanpak van prostitutie en drugsoverlast in Nederland. Dat heeft hij in een gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad gezegd. Dat is merkelijk, Bas Mesters, Paus die complimenten uitdeelt over het prostitutiebeleid van Nederland. Dat heeft hij volgens mij nog nooit eerder gedaan. Nee, hè? en paus die complimenten aan Nederland uitdeelt... is ook alweer een tijdje geleden. Um, hij doelde waarschijnlijk op de aanscherping van het coffeeshopbeleid... Uh, en de beperkte, het beperken van de raamprostitutie in Amsterdam. Dan nou, zou je zeggen, ja, is de paus daar persoonlijk mee bezig? Dat denk ik niet. Uh, er is een pauselijke nuntius in Nederland. Dat is zeg maar de ambassadeur van het Vaticaan in Nederland. En die zal hem dat hebben ingefluisterd. En uh, ja, het sluit natuurlijk wel een beetje aan bij de conservatieve koers die het Vaticaan op dit terrein uh, volgt. En de paus zei ook, uh, om, om precies te zijn... hij schreef in zijn brief... Uh, dat uh, uh, hij gewoon altijd opkomt voor de zwakkeren... en uh, volgens hem zijn mensen die... Uh, drugsgebruiken en het uh, zijn. het behoort tot de zwakkeren van de samenleving. En als dat dus wat tegengaan, die twee fenomenen... dan moet het Vaticaan daar nou wel voor zijn. Ja, goed. De complimenten dus uh, vanuit, uh, vanuit Rome. Uh, maar, ja, want wij zijn namelijk altijd gewend aan de kritiek. Is er dan helemaal geen kritiek meer? Nee, ja, alleen een, een soort van uh, bezorgdheid, maar die was meer in zijn algemeenheid. Uh, uh, dat hij toch echt hoopte dat de vrijheid van religie beschermd zou blijven worden, ook in Nederland. Hij had daar niet specifieke kritiek op in Nederland, maar hij, hij uh, had het er gewoon kort even over. Wat trouwens wel, het, het hele teneur... je moet je voorstellen, het waren twee brieven die de twee mannen uitwisselden. Twee toespraken. De paus had er een geschreven en de ambassadeur. De ambassadeur eerst, die had hij moeten laten zien aan de paus. En op basis daarvan had de paus of zijn, zijn personeel een brief teruggeschreven. Die hebben ze ter plekke uitgewisseld. Niet gelezen. En ze hebben het er verder ook helemaal niet over gehad. Dat was dan dus het wat versprek? daar gebeurd is... Het gesprek, dat was twintig minuten. Ik heb even achteraf gesproken met de ambassadeur. Het gesprek was, uh, ging over hele andere dingen. Over bijvoorbeeld uh, het feit dat de ambassadeur ook ambassadeur... ambassadeur Weterings, dat hij ook ambassadeur is geweest in Libië... en in de Sovjet-Unie. Het was natuurlijk interessant om misschien om over Libië te praten... Uh, op dat moment dan over uh, de Nederlandse politiek... of wat het Vaticaan wilde. Maar ook de ambassadeur zelf vond het heel opmerkelijk. Zei hij dat ze niet hebben gesproken over de twee toespraken... die ze allebei dus zorgvuldig hebben voorbereid. Nou, heel, heel apart, maar goed, ze spraken dus over andere uh, zaken. En Jij hebt dus weer met de ambassadeur gesproken. Um, heeft de ambassadeur trouwens ook iets gezegd over van ho hoe de paus er verder aan toe is? Want wij herinneren ons dat hij laatst een keertje ja, in zo'n karretje moest rijden... waar die normaliter gewoon uh, naar voren kon uh, wandelen. Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. De ambassadeur zei, ja, ik heb natuurlijk geen goed vergelijkingsmateriaal. Ik zie de man nu voor het eerst... Maar op de ambassadeur maakte hij gewoon een hele heldere eh, indruk. Um, ook fysiek. Hij, hij zag niks bijzonders aan de pauze. En had het idee dat het uh, nog wel goed met hem ging. Ondanks het feit dat er wel eens over gesproken wordt dat het wat minder met hem zou gaan. Goed. een pauze nog goed bij de pinken. En uh, het gesprek ging dus over de gewone aardse zaken en de brieven zijn uitgewisseld. Dankjewel Bas. Bas Misters was dat. Dan een relatie vol toppen en dalen. En een relatie die al meer dan veertig jaar duurt. De relatie tussen Jacques Herp en Manuela. U weet het misschien nog wel van een auto kwam eraan. Het is zo snel gegaan. Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan? Ik denk dat dat zo ook nog wel eventjes gaan horen. Het was een jubileum. En het jubileum werd gisteren gevierd in het Metstheater in Breda. Er werd ook een nieuwe cd van Herp gepresenteerd. Die heet Mijn Levenslied. Dus Jacques, dat is jouw feestje. Maar ik stel voor dat we voor een eerste keer... ...jouw multimega hit gaan zingen. En daarvoor vraag ik op het podium alle meisjes die geboren zijn en daarbij de naam kregen... Manuela! Ik ga toch maar door. Allemaal Manuela's. Dat Manuela. Manuela. Oh, dus gewoon meebrullen. Anders zal ik er even voor zeggen. Het gaat als volgt. Manuela, Manuela, Manuela, Manuela. Manu oh, ja. met... Dat kan ik hier. Oké, en jullie introductie nog allemaal mee. Het zijn geen veertig Manuela's geworden. Ik telde er zestien, Jacques Herp. Ja, er waren een aantal toch niet goed geworden, maar... Ik vond 16 stuk op de bühne, dat was toch een geweldig gezicht. En ze waren toch wel die. die ja, ik wilde gewoon een hele groep Manuelles hebben. Ze, ze hebben allemaal op de grond gelegen, hè? Je kreeg ze tegen de vloer, ze gingen allemaal liggen. Eerst wilden ze niet, maar ze komen meisjes op de vloer, op de vloer. Ze lagen zwaar gewond, een glimlach om hun mond. Wat heb je door jouw schuld hen aangedaan? Ja, precies. Ja. Prachtig. Grappig, je moet er natuurlijk iets van maken. Het is, het is een serieus nummer, maar na zoveel jaar en veertig jaar... Ja, is het bijna, en zeker als je in die grote feestenten komt... en allemaal mee te brullen en zo... dan is het verhaal eigenlijk niet meer relevant... Dat het een, een drama is natuurlijk. En ik vind het nog steeds prachtig als ze meedoen. Veertig jaar waarin je heel veel hebt meegemaakt met die Manuela... Ja, ja. door heel wat fasen samen heen bent gegaan... Dat je de vervloekte en daarna weer omarmde. En dat je allerlei varianten van het lied hebt gezongen. Ja, Met ja. af en toe eens een refreintje door elkaar halen. Ja, en dit is niet te geloven. Soms gebeuren er wel eens dingen dat ik denk... Hoe kan dat nou? zo lang sta ik te de zingen... en dan krijg je ineens een blackout en verdraai ik de couplet. En dan ligt ze al gewoon terwijl ze nog moeten rijden bij ze spreken. Maar ja, dat blijft natuurlijk het leuke in het vak. En uh, ik ben er toch nog steeds blij mee, moet ik zeggen. Het is wel een haat verhouding, hè. Want uh, ja, het is Sjaak en manuele alsof er niets anders is. Maar er is nog zoveel, zoveel liedjes die ik heb de Rolling Stones hebben zich nooit kunnen voorstellen dat ze de 50 zouden halen. Ja. Toen dit begon in 1971 heb je je natuurlijk ook niet kunnen voorstellen... dat je in 2011 de 15.000ste keer Manuela zou zingen. Je hebt helemaal gelijk. Dat had ik natuurlijk zeker niet kunnen bedenken. Maar ja, als je dan ook steeds maar je ziet dat die generatie op generatie... dat die moeders hun kinderen weer dat liedje laten horen. Dus ja, het is, het is ongelooflijk wat er gebeurt eigenlijk. 65 inmiddels. Yeah. Niet iets voor Manuela om met pensioen te gaan. Nee, ik denk niet dat Manuela erg snel met pensioen zal gaan. En ik zeg nogmaals, als het zo rot gaat klinken... dat Manuela ook op een openhoek gaat lijken... misschien moet ik dan stoppen. Maar voorlopig klinkt het nog goed, zeggen ze. Toch wel een beetje blij met haar, hè? Ik ben hartstikke blij met Manuela. Leggeluid. Manuela. Manuela. En nu gaan ze allemaal liggen. En dat deden ze dan. Alle 16. Vader de G40, maar 16. Manuela, Jacques Herp. Onafscheidelijk van Manuela dus. En de reportage was van Jeroen Wilaert. Je huisdier gun je een lang, gelukkig en gezond leven. Kies daarom voor Beaphar Topkwaliteit. Wormen bijvoorbeeld pak je effectief aan met Beaphar wormmiddel. Beaphar, de mensen die van dieren houden. Droogte en honger bedreigen miljoenen levens in Afrika. Noodhulp is noodzaak, maar een structurele oplossing helpt langer. Wilde ganzen helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen...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 De VN-veiligheidsraad heeft het geweld in Jemen unaniem veroordeeld. In een resolutie wordt president Saleh opgeroepen terug te treden in de ruil voor onschendbaarheid. Alle 15 leden van de Veiligheidsraad stemden voor. Inclusief Rusland en China, die meestal huiverig zijn om overheidsgeweld te veroordelen. De Saoedische kroonprins Sultan bin Abdulaziz is overleden als een halfbroer van koning Abdullah.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 De NOS, het Radio 1-journaal. Ook te beluisteren via het internet www.nos.nl. Prins Sultan bin Abdul Aziz al-Saud, de kroonprins van Saudi-Arabië... is in een ziekenhuis in New York overleden. Zijn precieze leeftijd is niet bekend, maar hij was zeker dik boven de tachtig. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendrik. Bertus, uh, een kroonprins van dik boven de tachtig, uh, dat is een behoorlijke leeftijd. Hoe kan je kroonprins zijn en boven de tachtig? Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Met name niet in Saudi-Arabië. Dat heeft alles te maken met het feit dat het niet een traditionele monarchie is. Een erfelijke opvolging. Het zijn de zonen van de stichter van de staat eh, Saudi-Arabië die ook zijn naam eraan heeft gegeven. Eh, eh, dat is Abdelaziz. Eh, ook wel genoemd Ibn Saud. Eh, die had heel veel zonen. En eh, die verdelen onder elkaar wie eh, de, de, de, de opvolger is. En eh, als, Zoals nu in dit geval koning Abdallah. Eh, dat is een halfbroer van wat men wel noemt de, de Soudairie zeven. Het zijn zeven broers van de, de favoriete vrouw van koning Abdelaziz ibn Saud. Die, die zijn heel belangrijk. En een halfbroer is nu koning, koning Abdallah. En dan is de kroonprins is dan niet de zoon van koning Abdallah... ...want dat, dat is een halfbroer, daar zijn ze wat minder weg van. Dat is dan één van... Uh, een van hun, één van de broers. Ah, okay. En nu zijn er dus nog uh, Souderi, de Souderi 6 zijn er over. Ja. Maar die zijn allemaal... Uh, allemaal om, want nu degene die nu kroonprins gaat worden... dat is de minister van Binnenlandse Zaken, dat is uh, Emir uh, Nayef. Nou, die is ook al achter in de 70. En, maar dat geldt in, in de Saoedische verhoudingen bijna als een jonkie. Ja, ja, en ik dacht alleen dat uh, kroonprins Charles uh, een oudje was... Uh, in het koninklijk uh, gebeuren. Maar daar in saoedi arabië kunnen ze er dus ook uh, het een en ander van. Ja. Nou gaan ze de nieuwe kroonprins dus uh, aanwijzen. Um, is dat van belang? Want hoe is het bijvoorbeeld met de gezondheid uh, van de koning? Die is ook behoorlijk... Gammel, want die is vorig jaar nog, nog drie maanden in de Verenigde Staten geweest... waar die aan hernia is geopereerd. En eh, moest daarna nog een hele tijd weer op krachten komen in Marokko... waar die een aantal paleizen heeft. Eh, dus ook de, de, de, de koning Abdallah die schijnt de laatste tijd weer redelijk te zijn opgeknapt. Maar ook daar eh, is en de biologie en zijn gezondheid eh, een aanwijzing... dat dat misschien ook zomaar in één keer afgelopen kan zijn. Dus eh, wie er dan kroonprins is, eh, dat is niet onbelangrijk... Om het, natuurlijk staat de volgende generaties, de zonen van al deze broers, die staan natuurlijk te trappelen, die zijn ook allemaal in hun zestig, uh, om de zaak over te nemen. Dus wie op dit moment uh, kroonprins is en dus. Even later, misschien als koning Abdallah eh, komt overlijden, koning gaat worden. Ja, die kan nogal wat invloed uitoefenen. Wie van die tweede generatie ja. eh, wordt aangewezen als nieuwe kroonprins? En, en, en Bertels, wij praten met jou, eh, omdat jij in Tunesië bent, gaan we het zo direct over hebben. Maar eh, de Arabische lente in het Midden-Oosten, heeft dat ook nog enige invloed hierop? Um, nee, nee, nee, dit staat gewoon los van elkaar. Uh, saudi arabië probeert met alle geweld. Uh, nou, ik bedoel dat... meer van: zitten er veranderingen aan te komen in saudi arabië dan? Nou, uh, dat vraagt men zich al jaren af, omdat we natuurlijk al jaren kunnen zien dat al die leiders allemaal uh, zo niet uh, uh, boven de 80 zijn, ze zijn allemaal boven de 70. En één uh, is er, uh, dat is echt een jonkie, die is achter in de 60. Dus je kunt gewoon al voorspellen van er staan de komende uh, jaren veranderingen te, uh, te wachten. Af. Gewoon vanwege de biologie. Ja, uh, en, nou ja. Maar dat heeft weinig uh, te heeft maken niet, met... minder te maken met die Arabische ja, ja, lente. Ja, de Arabische lente proberen saudi Arabië af te kopen. Koning Abdel heeft onmiddellijk, toen de Arabische lente begon, uh, iets van 165 miljard te beschikbaar gesteld... Uh, om de bevolking uh, uh, extra uh. uitkeringen te geven. Dus ze proberen dat af te kopen. Of dat op de duur gaat lukken, dat is een heel andere vraag. Nee, maar dan hebben we een nieuw gesprek. Laten we dan eventjes uh, de Steven wenden richting uh, Tunesië. Daar ben jij namelijk op dit moment. Tunesië uh, gaat uh, naar de stembus. Uh, ze gaan een, uh, uiteindelijk een grondwetgevende raad kiezen. Ja. Maar wat is precies een grondwetgevende raad? Wat houdt dat in? Nou, dat is dat het parlement, dat dat een gekozen parlement, dat is waar het nu over gaat, die heeft tot taak om in een jaar, want dat is de, de tijd die ze krijgen, om een nieuwe grondwet op te stellen. Dus anders dan bijvoorbeeld in Egypte, waar na de val van Mubarak een aantal wijze mannen. Uh, uh, uh, een, een nieuwe grondwet heeft opgesteld en vervolgens die aan een referendum heeft onderworpen waar een heleboel Egyptenaren buiten gewoon ontevreden over waren want ze hadden het gevoel, dat hebben we veel te weinig bij te vertellen, dat is minder legitiem dan wanneer een gekozen orgaan een nieuwe grondwet gaat opstellen. En dan uh, kan het volk zich erover uitspreken. Nou, in Tunesië doen ze dat anders. in naar mijn gevoel beter. Uh, de, deze verkiezingen gaan dus over een parlement. wat een jaar de tijd krijgt om een nieuwe grondwet op te stellen. En aan het eind van dat jaar. Dan, eh, dan wordt dat parlement weer ontbonden. En dan vinden er een verkiezingen plaats volgens een nieuwe grondwet. En die heeft dan meer legitimiteit. En men hoopt dus daardoor ook meer stabiliteit op een duur. dan eh, de manier waarop dat in Egypte is gegaan. En leeft dat een beetje onder de bevolking in Tunesië? Nou, eh, het is allemaal nieuw hier, uiteraard. Die komen ook uit jaren van dictatuur. En. Eh, men is ontzettend blij dat Ben Ali... Ik kom geen Tunesiër tegen die niet blij is dat Ben Ali is uh, verdreven. En uh, daarna heb je dus de act, uh, actieve aandacht van politieke partijen... die uh, nou ja, actief zijn om stemmen te werven... en die hopen dat hun partij het zal gaan maken. Uh, en je hebt er een heleboel uh, andere mensen die zeggen... nou, ik ga natuurlijk wel stemmen, want ja, dat is, uh, eindelijk uh, kan dat. En ik ben vrij en daar is iedereen ontzettend blij mee. Maar uh, daar houdt het voor een heleboel Tunesiërs ook wel een beetje op. Want uh, kijk, er is niet niet zoveel veranderd nog. En er is een grote sceptis. Er zijn ook mensen eh, die als je ernaar vraagt zeggen, nou ik ga niet eens stemmen. Of ik heb niet eens de moeite genomen eh, om in te schrijven als, eh, als, bij een stembureau dat ik mag stemmen. Dus eh, dat het erg leeft, eh, dat... Eh, Nee, daarvoor is de scepticis en uh, ja, eigenlijk het verlangen uh, om gewoon uh, diepe veranderingen die met name betrekking hebben op werkgelegenheid, want dat is een enorm probleem. Er zijn ontzettend veel werklozen yeah. en uh, die mensen houden sit-ins om banen te eisen, dat is hun allereerste uh, prioriteit, maar... Uh, niet te min. Er zijn, uh, er zijn mensen die zeggen: die, uh, ik ga niet eens stemmen. Maar dat is toch een minderheid, hoor. Men is. Een meerderheid gaat in ieder geval wel. Blij dat men kan stemmen. Ja, oké, okay, Bertus, En dat kan morgen dus allemaal gebeuren. Horen we jou vast en zeker weer. Dankjewel, Bertus Hendricks was dat vanuit Tunesië. Dan de Nederlandse politiek, Rita Verdonk. Dat was het nieuws van gisteravond. Rita van Dong stapt uit de politiek. Bij de laatste verkiezingen is ze met haar partij Trots op Nederland... geen zetels te halen in de Tweede Kamer. De partij die ze heeft opgericht heeft wel zo'n 50 raadsleden... en ook twee wethouders. Ene van zit in Den Helder en zit een half jaar... heeft de partij ook een wethouder in Alkmaar. En dat is Martin Hagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Bent u boos op Rita van Donk? Nee hoor, niet boos. Nou ja, het kwam wel onverwacht. Ja, het kwam onverwacht. En ik vind het ook jammer... Uh, maar ik ben niet boos. Nee, maar uh, nou ja, goed, het is wel natuurlijk het boegbeeld dat er mee ophaalt. Ja. Uh, ja, ik denk zeker dat voor uh, de, de, zeg maar de landelijke betekenis van uh, Trots op Nederland... Uh, uh, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Ik denk dat het voor de lokaal opererende uh, onderdelen, gemeenteraadsfracties en uh, ook uh, voor de, de twee plaatsen waar, uh, waar Trots op Nederland een wethouder heeft... dat er daar niet heel veel zal veranderen. Nee, maar ja, de vraag is wel van hoe moet het nu verder? Moet Trots op Nederland blijven bestaan? Ja, vooralsnog, uh, uh, kijkend uh, naar, naar juist die lokale situaties... daar zitten allemaal raadsleden die een, uh, een mandaat hebben... Uh, tot uh, 2014. Tot ja, volgende maar week. misschien moeten we even over onze uh, laten we horizon heen kijken. Want Rita Verdonk zelf zegt... ja, we zijn min of meer al verbodig. Dan kan je ook zeggen... van, nou, na 2014 kan je er net zo goed mee ophouden. Nou, daar zullen we op de ledenvergadering... in uh, uh, november ja, over moeten is, gaan praten. Dat is een heel mooi politiek antwoord. Uh, maar zij was van recht door zee. Um, wat vindt u? Um, ik denk... Dat er uh, lokaal in ieder geval nog steeds een plek is. Um, landelijk uh, is dat een stuk lastiger. Um, het, het verschil komt met name doordat uh, er lokaal Ja, en lokaal zegt u omdat er lokaal nog geen PVV-afdelingen en raadsleden zijn op een enkele plaats na. Uh, ja. Daar kan trots op Nederland wel degelijk een rol vervullen. Jazeker. Maar landelijk zijn we uitgespeeld? Uh, landelijk is het lastig. Ik weet niet of we uitgespeeld zijn. Uh, maar uh, ik denk dat dat het wel ingewikkeld maakt. Ja. Uh, nou ja, er is volgende maand een algemene ledenvergadering, hè? Ja. Ja. En, precies. en daar wordt het besluit genomen? gezien en daar staat de toekomst van de partijen op, heb ik begrepen. Dus. Nou, daar zal het er vast en zeker wel over gaan. Dat is uh, inderdaad het onderwerp waar wij het nu ook over hadden. Ik dank u wel voor uw reactie in ieder geval, Martin Hagen. Oké, okay, tot u ziens. Goedemorgen. Het voetbal van gisteravond, er werd gisteren gespeeld in Doetinchem. De Graafschap won het belangrijke duel met NAC uit Breda. Het werd 3-1, dat is belangrijk, want de ploeg uit Breda is dit jaar een concurrent. Een concurrent in de strijd tegen degradatie. De Graafschap klimt dankzij de zegen op naar de 15e plaats. En dat is nog maar één punt achter NAC. Ted van der Pavert maakte voor de Graafschap het eerste doelpunt. En Jeroen Elshoff sprak met hem. Hardwerking geeft voldoening, zeker als je wint, neem ik aan. Ja, dat klopt. Op het begin, uh, de eerste half uur, hadden we het lastig. En ja, we probeerden, we wouden onze insteek was om hoge druk te zetten op de verdediging van NAC. En ja, ze speelden af en toe wel lang op ballen, maar ze kwamen de voetballen het ook een aantal keer uh, gevaarlijk uit, waardoor we ja, een beetje werden terugdoen, denk ik. En, uh, maar ja, door hard werken ja, en weinig kansen weggeven. We uh, bleven we aardig op de benen en uh, ja, uiteindelijk uh, scoren 1-0 en dan ja, dat gaf toch je kon zien dat het uh, de ploeg vertrouwen gaf. Die gaven niet veel kansen weg maar wel een paar goede voor nak. Uh, moet je dan ook in die openingsfase het eerste deel van de eerste helft het geluk hebben dat zij hem missen en dat jullie hem dus aan de andere kant er net in prikken? Ja natuurlijk het, je moet, uh, als je in een degredatie uh, of degradatievoetbal speelt dan uh, moet je altijd het geluk hebben en vooral de vijverberg als het uh, ja, als het publiek daar achter gaat staan.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 Ja, ik denk dat we daar vandaag erg gevaarlijk mee waren met speelofvattingen. Dus op dat, als je het zo bekijkt, hebben we het zelf ook al afgedongen Maar natuurlijk, je moet ook wel geluk hebben. NAC scoort 1-1. En ja, direct scoren wij 2-1. Ja, toen, toen zag je echt gewoon dat bij NAC was het uiteindelijk zeg maar over. En bij ons, ja, wij, wij gingen alleen maar rustiger en beter van spelen. En ja, met, met het publiek trachten scoor je uiteindelijk nog een geweldige 3-1.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 ja, drie punten gepakt, dus uh, zit er vooruitgang in. Het titje, tit van de Pavert was dat van de Graafschap. Vanavond wordt gespeeld VVV tegen RKC. ADO Den Haag neemt het op tegen NEC. Excelsior tegen Herakles. En FC Utrecht speelt thuis in de Galgenwaard tegen Heerenveen. 9 van de 10 gemeenteraadsleden van islamitische afkomst... is het oneens met het verbod op ritueel slachten. Dat heeft de NOS ontdekt. hoort u zo meer over? Verkeersinformatie, er zijn geen meldingen. En wat ook prettig is, er zijn ook geen werkzaamheden. Dus het is doorrij op deze zaterdagochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De ministers van Financiën van de Eurolanden... hebben gisteravond al wat voorwerk gedaan. Morgen is er namelijk een belangrijke eurotop... over de financieel-economische situatie in Nederland. Hoewel dit weekend geen doorslaggevende beslissingen meer worden verwacht, zijn de zorgen er niet minder om. Een extra top voor komende week, voor komende woensdag, is al aangekondigd en dan moeten de definitieve besluiten vallen. We gaan het over hebben met Carsten Brzeski, econoom bij ING in Brussel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, heeft het uh, de ministers uh, nog een beetje in de weg gezeten eigenlijk, dat, uh, dat ze eigenlijk weten dat pas komende woensdag de besluiten worden genomen? Nee, ik denk van niet, want de ministers zijn heel belangrijk. De ministers moesten echt het voorbereidend werk doen. En uh, ik denk dat we nu iets meer weten dat er bijvoorbeeld meer geld op tafel moet worden gelegd voor Griekenland. Ja, weten we dat echt, dat er meer geld op tafel moet worden gelegd? Gaan de bedragen rond? Ja, dat hebben ze gisteravond blijkbaar nog aangekondigd of het is gelegd. Er wordt gezegd dat het tweede pakket voor Griekenland dat in juli werd aangekondigd. Nou, daar moet nog een beetje iets bovenop worden gelegd, want anders kan je Griekenland niet redden. Ja, dus dat is dan wel van belang dat we dat weten. Maar wat weten we dan? We weten dat er meer geld voor Griekenland komt. Uh, we weten ook dat uh, een hogere bijdrage van de banken zal worden gevraagd voor deze tweede Griekse reddingsactie. We weten al dat er waarschijnlijk iets komt op zondag of woensdag... over bankenherkapitalisatie. Wat we nog niet weten is uh, wat met het reddingsfonds gaat gebeuren. Hoe kan je dat reddingsfonds verhogen... zodat Frankrijk en ook Duitsland daarmee gelukkig zijn? Ja, voor mij klinkt het nog alsof het allemaal vragen zijn. Ik bedoel, de problemen zijn geïnventariseerd. Zo klinkt het een beetje. Ja, maar die hele zaak is behoorlijk ingewikkeld. Dus ik denk dat het ook een illusie is om te denken... dat je op een, op een mooie Brusselse zondagnamiddag met een oplossing kan komen... Ik denk dat we een goede stap nemen. Het is dus een kleine stap. Uh, en heel veel stappen zijn nodig. Maar we gaan op dit moment wel de goede kant op. Ja. Uh, maar, desalniettemin, het lijkt er wel op... alsof Frankrijk en Duitsland een behoorlijk probleem hebben. Sterker nog, alsof ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, en daar gaat het vooral over, die, over dat IFSF, dat reddingsfonds. Dat noodfonds, uh, ja. Dat noodfonds, precies. Dat moet worden verhoogd. Want anders kunnen we landen niet gaan redden. Nou, De Duitsers zeggen, wij willen een soort van verzekeringsmechanisme daarmee doen... om een hefboom op te bouwen. En uh, de, de Fransen zeggen, wij willen dat de, uh, de ECB, de Europese Centrale Bank, dat gaat doen. Nou, Dat, dat, uh, dat willen de Duitsers niet. En hier staat hier het heel moeilijk om te zien hoe zij tot een compromis kunnen komen. Ja, want de Duitsers zeggen eigenlijk, het is ons geld waarmee we jullie banken redden. Um, daar gaat het een beetje over. De, de, de, de Franse banken lijken duidelijk in grotere problemen te staan dan de, dan de Duitse. Um, maar de Fransen hebben wel een punt. En dat is, je hebt een heel grote bazooka nodig. Je hebt een soort van onvoorwaardelijke lender of last resort nodig. Wil je een vuist kunnen maken in Europa? En daar hebben ze de Duitsers nog niet zoveel om daarmee mee te gaan. Nee, want Duitsland zegt van ja, maar wij moeten elke keer uh, de problemen van de anderen uh, oplossen. En er komt een moment waarop je zegt, ja, we zijn gekke Henkie niet. Dat klopt, um, maar, maar de Duitsers zitten permanent te aarzelen en af te wegen... tussen nationale belangen en Europese belangen. Um, en ze zitten ook heel, heel sterk vast aan, aan dogma's. Um, en de vragen zijn, de Duitsers zeggen heel vaak nee tegen alles. Maar je hoort ze eigenlijk niet zoveel ja tegen iets zeggen. En ik denk dat ze daar toch wel over de brug moeten komen. Ja, speelt ook een rol dat als de Duitsers nee blijven zeggen... Uh, dat dan uiteindelijk dat noodfonds ook wel weer in de problemen komt. Hè? Want uh, er zit een soort dreiging dat Frankrijk ja, afgewaardeerd zeg je dan, uh, wordt... Uh, door die kredietbeoordelaars, dat ze die uh, mooie rating die ze hebben... die van drie a'tjes, dat ze die verliezen. Speelt zoiets ook een rol? En ja, zeker speelt dat een rol. En dat, dat geeft natuurlijk ook de Fransen ook een klein beetje onderhandelingsruimte. Want ja, de, de Fransen zullen zeggen, als jullie, de Duitsers, zo doorgaan... dan verliezen wij onze 3A. Be uh, beoordeling. En dan moeten jullie Duitsland gewoon het gaan ophoesten voor ons. Nou, dat willen de Duitsers ook niet. Dus vandaar, er is een beetje zijn met je gevangenis in zogenaamde Catch-22 situatie. Ja, nou ja, als ik het nog een keertje zo beoordeel, ook nadat ik u nu zo uh, beluister, dan denk ik, ja, ze staan tegenover elkaar. En ik zie niet zo dat er een, een makkelijk een compromis uh, gesloten kan worden. Het lijkt eerder alsof het één van de twee landen door de pomp moet. Ik denk dat over wat betreft dat, dat noodfonds, dat heeft u helemaal gelijk. Um, ik zie hier ook tussen deze twee posities geen tussenoplossing. Dus eentje moet over de brug komen, of Frankrijk of Duitsland. Op de andere punten, Griekse reddingspakket, bankenherkapitalisatie... daar denk ik dat we daar wel een grote stap vooruit kunnen nemen op zondag of op woensdag. Ja, de financiële markten lijken er wel een beetje optimistisch over te zijn. Dat vond ik wel opvallend gisteren. Overal gingen de koersen uh, uh, gingen, uh, omhoog. Is dat uh, ja, de wens die de vader is van de gedrag? Dachten? Ja, het is ook voor mij ook een klein beetje de vermoeidheid van, uh, van de financiële markten over het, uh, het Euro Europees gedoe. Die hebben echt die stap. Uh, op... Ik... daar gaan ze weer. Daar gaan ze weer en, en inmiddels is het toch een beetje besef dat ja, die, die lat die van meneer Sarkozy twee weken geleden echt extreem hoog werd gelegd. Het was zo duidelijk dat we dat niet kunnen halen. Nou, dat realiseren zich uh, de financiële markten ook. En nu denken ze, nou ja, daar gaan ze weer. Op dit moment is er wel nog een positief besef. En de markten denken, ze komen er ooit wel uit. Dat is altijd weer een mooie gedachte, dat ze er ooit uitkomen. <laughs> dit weekend of woensdag of misschien weer op een ander moment. Meneer Brzeski, <laughs> en we blijven erover praten. Ik dank u wel voor het gesprek. Karsten okay, Brzeski dat, was dat. Dank je wel. Dankjewel. Econom bij de ING in Brussel. 9 op de 10 gemeenteraadsleden van islamitische afkomst zijn het niet eens met de beslissing om ritueel slachten te verbieden. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Een groot deel van de raadsleden is teleurgesteld over de opstelling van hun eigen partij en is bang dat hun overwegend islamitische achterban voortaan niet meer zal gaan stemmen. 100 raadsleden deden mee aan de enquête. Ook Bezet Sahin deed mee aan onze enquête. Zit namens D66 in de gemeenteraad van Os, van Turks afkomst en moslim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 Ja, dat moeten we dus even afwachten. Faisal Zoaij is raadslid voor GroenLinks in Nijmegen. Ook hij deed mee aan de enquête. U zegt minder moeite te hebben om het standpunt van zijn partij uit te leggen. Politiek is een stukje geven en nemen en consensus zoeken. Ik ben partijlid van GroenLinks. Ik, ik, het on, komt ongelukkig uit. Ik had het niet gesteund in die zin van hoe kunnen we het anders aanpakken. Maar ja, de wet is erdoor in de Tweede Kamer. Nu wordt het uh, meegenomen in de Eerste Kamer. Stel voor dat het toch uh, uh, doorheen komt... dan moeten we kijken naar de mogelijkheden. En die lobby van mijn part, de, is, de moslims en de joden... die moeten elkaar beter gaan opzoeken... en vanuit, uh, vanuit hun eigen kracht uh, uh, en stimulans gaan zoeken... van wat zijn nou wel mogelijkheden? Hoe kunnen we de handen ineens slaan en elkaar wel helpen? Ook als het gaat om dit vraagstuk. Als de Eerste Kamer instemt met de wet die ritueel slachten niet toestaat dan zal dat zeker te merken zijn aan een volgende verkiezingsronde. Zo menen de meeste raadsleden die meededen aan onze enquête. Ook BZ Sahin denkt dat voor zijn D66 in Os veel stemmen verloren kunnen gaan. Dat zal zeker, dat zal zeker deze partij stemmen kosten. Als de gevolgen, als mensen zometeen in België de mogelijkheden hebben... om vlees te halen en ze merken er niks van, dan hebben wij geluk... Ah, dus u denkt dat dat nog wel eens de oplossing zou kunnen zijn... dat moslims gewoon in België, ik geloof dat in Duitsland ook nog kan... dat je daar dan vlees haalt? Dat zou onze redding kunnen zijn. Ik weet zeker, uh, moslims zijn creatief. Die kunnen heel goed oplossingen bedenken. En ik weet bijna zeker dat men niet in ille illegaliteit zal gaan, gaan zoeken... maar gewoon uh, buiten Nederland. Maar... Ik, ik weet niet hoe de mensen erin staan. Mensen die echt conservatief uh, luisteren naar de wet... Hè, naar de, uh, laat het niet eng maken, maar naar de sharia... van zo moet het en niet anders... Ja, die, die, die stimuleer je wel met deze wet. Die, die zullen daar uh, naar de mogelijkheden nogmaals zoeken. Ik denk eerder dat men het in het buitenland gaat zoeken. Dat daar een logistiek gaat ontstaan van, uh, van vleesimport. Uh, Faisal Zwaai piekt er niet over om vanwege dit standpunt... zijn partij GroenLinks eventueel de rug toe te keren. Nou, dat vind ik een te grote conclusie om uh, bij dit punt, uh, bij deze issue, uh, je biezen te pakken. Uh, je bent als raadslid in eerste instantie uh, volksvertegenwoordiger van de uh, binnen de lokale politiek. Er zijn nog meer belangrijke onderwerpen. Absoluut. Toch overweegt een tiental raadsleden de partij te verlaten als de Eerste Kamer instemt met het verbod. De raadsleden vinden het jammer dat binnen hun partij... geen goede discussie is gevoerd over het verbod op ritueel slachten. Bietzit Sahin is nog wel met een afvaardiging langs geweest... bij de Tweede Kamerleden van D66 in Den Haag. Het was wel een half uurtje, maar dan nog. Die hebben, mensen hebben daar heel erg druk. Maar het ja, had beter en, en uh, ethieker gekund. Geen echt serieuze discussie over wel serieuze onderwerpen dus. En dat is jammer. Ja, ik denk dat uh, elke fractie in Den Haag, uh, nou, Tauwik Dibbi bij GroenLinks... Marcoes bij, uh, bij het PvdA en zo dus ook de andere partijen, D66... Uh, die bij hun eigen fractie het een en ander hebben raad, geraadpleegd... en dat ze ervan uitgingen van zo leeft het ook in het land. Uh, dat standpunt nemen we in. Ik weet niet hoe Marcoes daarmee heeft geworsteld. Uh, Tauwik, die heeft een duidelijk standpunt. Uh, ze hebben vooral onder de eigen kaastolop in Den Haag gekeken... en niet zo goed in het land... Dat idee begin ik bij te krijgen, inderdaad. Ja. Ja. Dat is jammer. Dat is jammer. Gemiste kans. We hebben het al een aantal keer genoemd. Dinsdag spreekt de Eerste Kamer zich uit over het verbod op ritueel slachten. De reportage was van Myno Rimmers. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Mayan Kadafi had meer geld op buitenlandse rekeningen staan dan werd gedacht. Dat zeggen Libische overheidsfunctionarissen. die onderzoek doen naar de geldstroom van Gaddafi... in de Amerikaanse krant Los Angeles Times. De oud-leider van Libië heeft meer dan 200 miljard dollar weggesluist... en geïnvesteerd in het buitenland. En dat is meer dan twee keer zoveel als door de westerse landen werd gedacht. De dood van Gaddafi leidt ook in andere Arabische landen... tot meer protesten, dat meldt Al Jazeera. Zo zijn de protesten in de Syrische stad Homs opgeleid. Daarbij zijn volgens actiegroepen 16 mensen doodgeschoten. Vanuit een helikopter zouden de veiligheidstroepen van Assad... mensen hebben beschoten die meededen aan de protesten. CDA-fractievoorzitter van Haasma Buma is het zat. In de Telegraaf zegt hij dat oudgedienden moeten stoppen... met klagen over de samenwerking met de PVV. Eerder deze week uit de CDA Kees Veerman zijn onvrede. Volgens Van Haarsma Buma blijven sommigen heel lang zeggen... dat ze het er niet mee eens is, zijn. Terwijl het toch ook mensen zijn die weten dat als een partij... democratisch in meerderheid een keuze maakt... dat die partij in die keuze verder gaat. Er hadden minder slachtoffers kunnen zijn bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn... Dat zegt de letselschadeadvocaat Lionel Ladie. Hij vertegenwoordigt enkele slachtoffers die het drama overleefden. Ladie zegt niet te snappen dat de politie pas na acht minuten arriveerde. Terwijl het politiebureau in Alphen aan de Rijn op slechts anderhalve kilometer is. Volgens de letselschadeadvocaat neemt de rit twee minuten en twaalf seconden in beslag. De politie spreekt de lezing van de advocaat tegen. Alle onderzoeken tot nu toe wijzen juist uit dat er snel is gehandeld. Meer hierover in het AD. Voor het eerst spreekt ze zich uit. De in opspraak geraakte topvrouw van het COA, Nulten al Als bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers werd ze eind september op non-actief gesteld... na berichten dat ze volgens het personeel slecht functioneert. In een interview met de Volkskrant zegt ze... geschokt te zijn over wat haar is overkomen. Ik ben geschoffeerd. De frustratie jegens mij kwam als een absolute verrassing. Volgens Arbeirak is er een verband tussen de uitspraken... over haar functioneren en een aangekondigde reorganisatie. De berichten over mijn functioneren kwamen naar buiten kort... voordat er een grote reorganisatie zou worden uit aangekondigd. Ik sluit niet uit dat er een verband... Is. De grofheid, de onjuistheid en de timing van de berichtgeving zijn opvallend. Het hele interview deze ochtend in de Volkskrant. Tja, en de meeste mensen komen niet verder dan 3,14. En dan hebben we het over het cijfer Pi. Maar na meer dan een jaar onderzoek hebben een Japanse en een Amerikaanse wiskundige het 10 triljoenste getal achter de comma van Pi gevonden. Dat meldt de Daily Mail. Pi is het getal. Even weer uh, wiskunde van vroeger dat de verhouding aangeeft tussen de diameter en de omtrek van een cirkel. Al jaren proberen wiskundigen met supercomputers zoveel mogelijk getallen achter de komma te vinden. En ja, dan willen we natuurlijk ook weten wat dat getal is. Ik heb geen idee. Nou, let op. Het was vijf. Het was vijf, oké. Okay. En het reservegetal is <laughs> dus vijf. Goed, en in de kranten natuurlijk ook heel veel aandacht... voor de topper van morgen Ajax tegen Feyenoord. De arena zit helemaal vol, lees ik in de Telegraaf. Eh, waar ook Frank de Boer zegt dat de kritiek op Gregory van der Wiels een rechterverdediger, niet terecht is. Die komt er wel weer bovenop. En een advies aan Feyenoord, Feyenoord moet durven. Wilt u veel meer lezen, lees de kranten. En luister morgen naar deze zender.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 Lerares van het jaar, Suzanne Winupst En dit is de zondag. You want her. We've got her. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.